Van 4 uur. Freddy van Tijn megt dat het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan Groot-Brittannië wordt uitgesteld. De Britse krant The Guardian had dat gemeld. Volgens de regering May is er geen verandering in de plannen. De krant schreef dat Trump in een telefoongesprek met premier May had gezegd dat hij niet langskomt als er grootschalige protesten zijn. Hij wil het land alleen bezoeken als hij het gevoel heeft welkom te zijn. Premier May was begin dit jaar de eerste buitenlandse leider die een bezoek bracht aan president Trump in het Witte Huis. En op een persconferentie maakte ze bekend dat Trump was uitgenodigd voor een staatsbezoek in Groot-Brittannië. De gesprekken tussen de Britse conservatieven van premier May... en de Noord-Ierse Democratische Unionistische Partij zijn nog niet afgerond. Gisteren waren er berichten over een akkoord, maar de DUP spreekt dat tegen. Er wordt gewerkt aan samenwerking op hoofdpunten. Verwacht wordt dat de Noord-Ierse protestanten hun steun zullen uitspreken... voor het economische en veiligheidsbeleid van May. Maar dat gebeurt op informele basis, er komt dus geen coalitie. De conservatieve partij van May raakte donderdag bij de verkiezingen haar meerderheid kwijt. Om te kunnen regeren is mee aangewezen op steun van de DUP. Na de ontdekking van een drugslab in Limburg zijn vijf mensen opgepakt. Op een boerderij in Haler zat een laboratorium waar vitamine werd gemaakt. Het werd gisteren ontdekt. De politie spreekt van een flinke vangst. De eigenaar van het pand werd bij de inval al aangehouden. Later zijn de andere vier mannen van 26 tot 38 jaar opgepakt. Bij het doorzoeken van verschillende andere locaties vond de politie nog meer drugs en apparatuur. Het weer, temperaturen tussen 25 en 29 graden, net zon. Later mogelijk in het oosten wat buien, mogelijk ook met onweer. Morgen wisselend bewolkt, in het binnenland kan een bui vallen en het wordt maar rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Den Haag... bij Klopend Bad Oeverdorp drie kilometer door werkzaamheden. Verderop is de weg bij Klopend Burgveen dicht door werkzaamheden... tot maandagochtend 6 uur. Het verkeer wordt er omgeleid over de A44 richting Den Haag. Daar staat inmiddels tussen Leiden en Wassenaar Centrum... 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zo werd het even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Deze zonnige zondagmiddag. Lekkere temperatuur op dit moment in Zandvoort. En heel veel activiteiten. Waaronder de zomermarkt nog tot aan vijf uur vanmiddag. En natuurlijk allerlei activiteiten op de boulevard. De onzo gezellige boulevard. En op het strand van Zandvoort... We zeggen welkom terug, uur drie van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Nou, allereerst even een update, uh, uh, en dan, daarvoor moeten we naar Parijs, naar Roland Garros... tussen de finale, of tussen uh, Rafael Nadal en Wawrinka. De eerste set is, is naar uh, Nadal gegaan met 6-2, al lijkt dat natuurlijk een wat geflatteerde uitslag. Maar Wawrinka heeft uh, toch wat meer problemen uh, met, uh, met het constante spel van uh, Nadal... Nadal heeft zelfs een tandje bijgezet halverwege de eerste set... waardoor hij ook een de, de eerste service break kon realiseren. Uh, nog Zoals gezegd dus, Nadal eerste set, 6-2 voor Nadal... en uh, momenteel is de eerste game aan de gang van de tweede set... met een tussenstand Nadal aan service... en met een voorsprong van 40-30 wordt vervolgd. Wat gaan we verder doen? Over een tweetal praten gaan we natuurlijk even uh, stilstaan bij uh, de pitch Report, kwart over vier... Want er is natuurlijk weer de kwalificatie is er geweest van de Formule 1 race gisteren voor vandaag in Canada. De race die vanavond om 8 uur op diverse speciale sportkanalen te volgen is. En daar is natuurlijk nieuws te melden. Verder hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Logeetje. En het gedicht van de week, ja het is niet mijn schuld, maar Rob heeft hem uitgekozen.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 In de wijde omgeving, zie je voor voort 24 uur per dag muziek en informatie. En hier is Pola, ja, doel. Deze single van Polle Abdul en straight up gingen we terug naar de jaren 90. Inderdaad een grote hit destijds voor deze dame Polle Abdul. dadelijk krijg je hem, de pit report van CFM. Dan weten we ook op welke plek Max vanavond staat... tijdens de, ja, de Grand Prix Formule 1 race die vanavond om 8 uur gaat plaatsvinden. Dat hoor je na dit singeltje van Nick Geusel. Hier is I Want Let The Sun Go Down On Me... Even een lekker gevoel, hè, of ik jou gewoon lekker mee zingen terwijl de microfoon uitstaat. Anders <laughs> zouden de luisteraars helemaal gek worden. We zongen mee met deze uit de jaren 80 van uh, Nick Kershaw en I won't let the sun go down on me. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, dan vanavond om 8 uur, dan gaat hij toch echt van start hè. De Grand Prix uh, Formule 1 uh, van uh, Canada in. Uh, ja, hoe is het uh, daar uh, afgelopen met uh, de kwalificatie eigenlijk? Nou ja, goed. Laten we even bij het begin beginnen. Uh, voor de kwalificatie heb ik nog wat zaken veranderd aan de afstelling van mijn auto. Dat was niet helemaal top. Al dus Max Verstappen na afloop van de kwalificatie op het circuit van Montreal bij Ziggo Sport. Over het feit dat hij wel Daniel Ricciardo uh, voor wist te blijven, vervolgde hij... Kijk, het is altijd belangrijk om voor je teamgenoten te staan. Maar we weten dat Mercedes en Ferrari in de kwalificatie over meer vermogen beschikken. Ik weet niet wat we van de race kunnen verwachten. Hopelijk zijn we snel genoeg om de koplopers te volgen. Het allerbelangrijkste is de vijfde plek behouden. Ook meent de Nederlander dat Monaco hem niet meer zal overkomen. Verwijzend naar het feit dat hij in de afgelopen Grand Prix een mogelijke podiumplek misliep... door een pitstop strategie. Iedereen van het team zal nu op zijn hoede zijn om niet weer zoiets te laten gebeuren. De 19-jarige Limburger drong door tot Q3 en reed erin de beste rondetijd van 1.12.4. Goed voor een vijfde startplek. De positie waar hij ook in de trainingen te vinden was. Daarmee bleef hij Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo uh, net een plekje voor. De Australië reed namelijk 1.12.5. Uh, Lewis Hamilton veroverde de pole met een waanzinnige snelle tijd van 11.4. De Mercedes-coureur was daarmee zo'n 0,3 seconden sneller dan de rivaal Sebastian Vettel van Ferrari die tweede werd. Hun teamgenoten, Valerie Bottas van Mercedes en Kimi Raikonen van Ferrari, veroverden de derde en de vierde startplekken. Felipe Massa van Williams werd zevende, gevolgd door Sergio Perez en Esteban Ocon van Force India. Nicole Hunkenberg van Renault besloot de top 10. Na Q2 vielen Daniel Kviat van Toro Rosso... Fernando Alonso van McLaren... Carlos Sainz van Toro Rosso... Romain Grosjean van Haas en John Palmer Renault af. Aan het eind van Q1 moesten Stoffel van Doornen van McLaren... Lance Stroll, Williams, Kevin Magnussen van Haas... en Marcus Eriksen en Pascal Weerlein van Zauber al het veld ruimen. En Lewis Hamilton heeft na de kwalificatie voor de grote prijs van Canada... een bijzonder cadeau gekregen. De Brit veroverde zoals gezegd in Montreal voor de 65e keer zijn carrière pole position in de Formule 1 en even na daarmee zijn idool Ayton Senna. Als aandenken krijg je op het circuit vlak voor de volgepakte tribune van de familie van de Braziliaanse racelegende een originele helm die ooit door Senna was gedragen in een race. Ik sta te trillen, ik ben sprakeloos, al dus Hamilton, die zichtbaar geroerd was. Voor velen van jullie was Ayrton zijn favoriete coureur, voor mij ook. Hij heeft me geïnspireerd tot waar ik nu ben. Het is een grote eer om dit van hem te krijgen, aldus de Brit... die de geel-groene helm daarna uit het plexiglas haalde... en liefkozend een kusje gaf. Hamilton heeft alleen Michael Schumacher nog voor zich. De Duitser zevenvoudig wereldkampioen in Formule 1... veroverde 68 keer de eerste startplaats. Dan een, de twee populairste Formule 1-coureurs weigeren nog te racen. als er te veel nieuwe Grand Prix's bijkomen. De huidige eigenaar van de, de, eigenaar van de hoogste autosportklasse, Mediabedrijf Liberty Media. heeft de intentie uitgesproken om meer races op de Formule 1-kalender te zetten. tot een aantal van 25. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso sprak zich al eerder uit. fel tegenstander te zijn van dit plan. Als het doorgaat, stop ik met racen. Hij herhaalde die mening voor de media in Canada. Toen ik begon, 15 jaar geleden, hadden we 16 Grand Prix. Het zijn er steeds meer geworden. Nu hebben we er 20 en dat is echt wel genoeg. We hebben een drukke levens met alle verplichtingen tussendoor. Bij 25 GP's gaat de kwaliteit van leven van onze coureurs echt achteruit. En dat is me nu te veel waard. Collega en drievoudig kampioen Lewis Hamilton... die onlangs tot de populairste Formule 1 rijder... gevolgd door Orlando werd verkozen in een groot fanonderzoek... sluit zich daarbij aan. Ik heb er nog niet... Zoveel over nagedacht, maar snap wat over Fernando bedoelt. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Dan nog even een snelle kijk. Op de stand in de Formule 1 aan leiding gaat Sebastian Vettel met 129 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton met 104. Dan Valerie Bottas met 75. Op de vierde plek vinden we Kimi Raikkonen met 67. En dan wordt het spannend. Op een vijfde plek Daniel Ricciardo met 52. En op een zesde plek Max Verstappen met 45. Dus Max start weliswaar voor Daniel Ricciardo. Maar het is ook zaak dat hij meer punten binnenhaalt... om weer op een vijfde plek uit te komen in de all-overstand in de Formule... Eén van dit jaar. Dankjewel, Albert Jan. Tot zover de Pit Report. De race, ja, die is vanavond dus om 8 uur. Te zien via onder meer SIGO Sports. Kanaal 14 uh, digitaal hier uh, in Salford te ontvangen. Ja, zodra om half vijf krijg je het uh, Dier van de Week. Kwart voor vijf het Gedicht van de Dag. Dus yeah. reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight.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 Se eu vim cá, vem você En las horas rechter, je zonnetje. Ik me, me atrapa quiero tenerte siempre y no niet de sola esta historia no se acaba Ik wil je mi loslaten. esta noche je niet Ja, het begint een klein beetje te betrekken hier in Zandvoort. Maar daar trekken we ons helemaal niks van aan. Nee, gewoon lekkere klank op de zondagmiddag bij CFM. Dit was Ricky, Martin en Pente Paka. Jawel, het is één minuut voor half vijf. Ja, we zijn eigenlijk te vroeg voor het dier van de week. Maar we gaan toch aandacht besteden aan ons logeetje. Dan gaan we eerst even een tussenstandje doen van oh ja. Roland Carros. Dan wordt het vanzelf half vijf. Ravinka tegen Nadal, de finale van de heren Enkel uh, daar in Parijs. De eerste set, zoals gezegd, ging naar, uh, met 6-2 naar Nadal. En uh, de stand in de tweede set is momenteel 4 tegen 1, ook in het voordeel van Nadal. Ik had toch wat meer van Ravinka verwacht in de tweede set. Maar uh, Nadal uh, weet het zeker uh, de zaak goed te pareren. En Ravinka maakt toch wel wat unforced errors. En uh, ja, dat, uh, dat breek je dan op een gegeven moment op. Hopelijk uh, hervindt hij zich in de, uh, de derde set en uh, krijgen we alsnog een spannend slot. Goed, uh, hoe laat is het? Uh, half vijf. Daar dacht ik. <laughs> Tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Logeetje. Logeetje is een lieve, vriendelijke, doch te dikke senior kater. Hij is bij het asiel binnengekomen omdat zijn baasje was overleden. Logeetje is destijds aankomen lopen... en had zo zijn plekje gevonden dat hij is gebleven... en zijn naam ook Logeetje... Is, als, is andere katten gewend, maar geen honden, want die vindt hij echt vreselijk. Het is een kater die graag ook buiten rondscharrelt en kent een kattenluikje. Nou ja, op het moment zal dat meer een luik moeten zijn... omdat hij anders blijft steken. Een must voor deze heer is afvallen. dus. Het komt op deze leeftijd zijn gewrichten niet ten goede... en hier zal er dus echt aan, ge, aandacht aan moeten worden geschonken. Wie heeft een plek voor deze bourgondische jongen? En uh, Logeetje verblijft momenteel in het dierentuin Kennermeland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Kijk ook even op de website www.dierentuinkennemerland.nl, Want ook Logeetje verdient een thuis. Dus Zo is het maar net, albert -Jan, Dus ga voor Logeetje of de andere leuke dieren... naar het Kennemer Diertenhuis Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort. En hier is Michael Jackson. Do you love me? And he says, So will he <laughs> I love you, blood, Dit is een leuke single uit de jaren 80, Deze van Tiffany en I Think We're Alone Now. Ja, Albert-Jan zei het geheel terecht. Ja, er wordt uiteraard het hele weekend druk getennist. En dat volgen wij bij CFM. Maar dan zouden we bijna vergeten, Albert-Jan, dat er ook nog gegolfd wordt. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over Joost Luiten. Joost Luiten heeft op de slotdag van het Lyonnais Open in Artsenbroek... Flink terrein gewonnen. Onze landgenoot, die in 2013 het toernooi won, leverde een kaart in met 7 birdies en 1 bogie, dus min 6. En werd in totaal met min 7 zeven gedeeld 7e. In een spannende laatste ronde gingen meerdere spelers alleen of samen aan de leiding Philippe Aguilar. Die de dag begon als leider, zakte door het ijs met een plus 3 ronde. Jurien van der Vaart liep evenmin zijn beste ronde. De Almeloer viel na onder meer twee dubbel uit de top 30. Dylan Fritelli bleek uh, over de sterkste zenuwen te beschikken. De Zuid-Afrikaan kwam na een ronde van min 5 op een totaal van min 12 uit. En drie man volgden daarop één slag. Dus uh, ja, Joost Luiten in, de, in deze beginperiode van het golfseizoen erg wisselvallig. Uh, komt dus nu wel weer een beetje in zijn ritme, zou je haast zeggen. Nou, gelukkig. Ja, dat ja, zou mooi zijn. Dat doet uh, Joost goed, toch? Zo, over een tweetal platen krijg je hem het gedicht van de dag. Ja. Het was een stralende, zonnige dag uh, vandaag uh, in Zalfoort. Dus het kan alleen maar gaan over de zon, hè, over de zomerzon. Maar eerst onder meer deze van Madness en Our House. Mother wears <middels> his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep.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 to you. De heel van midness in our house. Kerst dadelijk het gedicht van de dag de zomerson. Maar eerst, de van jouw as she drives me crazy. Dat was hem, de single van de Fine Young Canals... en She Drives Me Crazy. Nou, inmiddels uh, kwart voor vijf. We zitten er klaar voor. Het gedicht van de dag. En dat gaat over die zon van vandaag. De zomerzon. Met z'n tweeën. Hand in hand. Genieten. Langs het Zandvoortse strand. De winter is al lang geweest. Dus leg je warme trui opzij. Want de kou is definitief voorbij. Zomer in Zandvoort. We vieren feest. Deze zomerzon... geeft nieuw zin aan het leven. Kinderen... groot en klein... spelen op het kerkplein. Ja, de zon doet onze liefde herleven. Stralende gezichten. Je voelt je fijn. Regen... daar kan ik niet tegen. Donkere dagen zijn nu voorgoed voorbij... De mensen zijn weer vrolijk op het strand en op straat... en vragen weer hoe het met je gaat. De zomerzon. De zomerzon maakt het leven de moeite waard. Ook op de camping aan de Zandvoortse Zee... geniet ik met je mee. Of, of heerlijk in de zon op je balkon. Waar je bent, het maakt niks uit. Trek er maar gezellig op uit...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 en vragen weer hoe het met je gaat. De zomerzon maakt het Zandvoortse leven de moeite waard. En zet ons, ons Zandvoortse strand, weer definitief op de kaart. Het was weer heerlijk hè? vandaag, de zomerson, Albert-Jan. Hij ja, was prachtig, een graadje of 24. Nou, wat willen we nou nog meer? Hè? Nou, de zomerson. Hier is Mike Dana. De zon is staat te stralen. Het strand weer afgeladen. De lucht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 Uren, tot in de late uren. een ja, graadje op 24, jou, ja, ja, zonder een pardon. Hm. Al die zwoele nachten, Ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerstroom. Hey, hoorde hem na het gedicht van de dag, de zee van uh, Maidana. En inderdaad, de zomerzon. Nog negen minuten te gaan bij Zandvoort op. Uh, Zandvoort op zondag. <lacht> die start even lekker in. Goed, het is tijd voor de muziek van rider Michael Walden. Kimmy Kim Kimmy. Kimmy. Slechts een plaat voor Kimi Rijko of zo voor vanavond. Kimi, Kimi, Kimi. Jullie, de cirkel van... Nara, flauwe grap. Naar Michael Wolden. Ja, we gaan weer naar Tennis. Ja, we gaan weer even naar Parijs. Even de tussenstand. De eerste set, zoals gezegd, ging met 6-2 naar Nadal. De tweede set ging met 6-3 naar Nadal. En in de derde set, die zojuist begonnen is, gelijk een service break van Nadal ten aanzien van Vravrinka. Dus uh, 1-0 voorsprong in de derde set van uh, uh, de finale... hier enkel in Roland Garros. En uh, de, zoals gezegd, dus de service break is er, is er al. Dus uh, Nadal leidt en staat nu zelf te serveren... om wellicht naar de 2-0 te gaan. Uh, word, uh, ja, u kunt het wel allemaal volgen via de televisie... zoals wij dat hier ook doen tijdens onze uitzending. En dan nog even iets anders, ook over tennis. De finale van het gemengde eredivisie... Uh, tussen Lemonias en Lobbelaar de Moerdijk... Uh, helaas heeft Zandvoort zich daar niet voor weten te plaatsen. Uh, de tussenstand is momenteel 2-2. En dus mm. hebben we nog een dames dubbel te gaan en een heren dubbel te gaan. Dus dat is ongemeen spannend daar op de banen van Lemonias. Dus uh, morgen wellicht uh, meer nieuws daarover in de Zandvoortse krant, uh, In ieder geval op de app van de Zandvoortse krant. Maar in ieder geval ongemeen spannend die finale 2-2 tussenstand. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan voor uh, de gezelligheid vandaag. Het was weer een feestje. Het ja. was weer een feestje. Ja. En dan volgende week gaan we weer dat feestje doen. Zeker weer. Met uh, Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zondagavond. En tot volgende week. Dag! I've en veel plezier met de GP. Ja, ja, 8 uur. 8 uur.